4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Het pensioenplan van het kabinet wordt gekraakt in de Eerste Kamer. Dat is een tegenvallertje van 3 miljard euro. En doet Klaas Knot, dat is de baas van de Nederlandse Bank, tegenwoordig aan politiek. Dat straks in de villa. Nu is het NWS journaal met Jeroen Tjepkelaar.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 Bij haar woning werden agenten door buren aangesproken die vertelden dat er in het appartement kinderen werden mishandeld. De agenten troffen in de woning de beschonken diplomaten aan. Er zou sprake zijn geweest van een dreigende situatie voor de kinderen. Rusland eist excuses vanwege de arrestatie. Nederland onderzoekt nu of de diplomatieke onschendbaarheid van de Russen is geschonden. In het wrak van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is het lichaam gevonden van een van de twee nog vermiste opvarenden. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het gaat waarschijnlijk om het lichaam van een bemanningslid uit India. Het lichaam van een Italiaanse passagier is nog steeds niet gevonden. Vorige maand werd het wrak van de Costa Concordia bij het Italiaanse eilandje Giglio overeind getrokken. Bij de ramp begin vorig jaar kwamen 32 mensen om het leven.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 In Kenia is mogelijk een Nederlandse terreurverdachte gearresteerd. Een Keniaanse krant schrijft erover, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen bevestiging gekregen. Volgens de krant zou de Somalische Nederlander samen met twee andere verdachten een aanslag hebben beraamd in Mombasa. Ze zouden banden hebben met de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Het is niet duidelijk of ze ook worden verdacht van betrokkenheid bij de aanval op het winkelcentrum Westgate. Inwoners van Ermelo en de wijk De Drie Landen in Harderwijk zitten sinds één uur vanmiddag zonder water. Dat is het gevolg van een groot lek in een transportleiding van Vitens. Het waterbedrijf verwacht dat het lek pas vanavond gedicht is. In sommige huizen in het getroffen gebied komt nog wel een klein beetje water uit de kraan. Dat water is gewoon te drinken, zegt Vitens. De oorzaak van het lek is nog niet bekend. Het weer, afbewolkt en af toe zon. Het is om 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat regen of motregen vallen. Vanaf morgen wisselvallig en een stuk kouder, een graad of 12. Donderdag en vrijdag gaat het harder waaien. De wegen al lopen al lekker vol, bij Nants Zwaan. Ja, zeker Ger, want uh, zijn er nodige ongelukken gebeurd, zeker bij Rotterdam. Op de A10 bij Amsterdam ging het ook mis in de Koentunnel richting Den Haag. De rijstroken zijn daar weer vrij, maar er staat nog wel drie kilometer file. En dat lost maar moeizaam op. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, daar is het goed mis... na een ongeluk tussen Delft en Knoopend Kleinpolderplein, 10 kilometer. Bij Knoopend Kleinpolderplein is de verbindingsweg naar de A20 dicht richting Gouda. Dus het verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20... Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een auto met aanhanger geschaard bij het knoop plein. Daar staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 richting Vlissingen is dicht bij Goes bij knoop De Pool. Na een ongeluk volgt daar de omleidingsroute U18. Nou, de ster gaat de villa verder. Nog even geduld.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 Tessel de Blok en Gerr Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 met ons economiepanel Klinkende Munt. Mariette Doornenkamp is er vandaag, hartelijk welkom. Bestuurslid bij ABP, Grootste Pensioenfonds van Nederland. En commissaris bij onder andere Mensis, ja. zorgverzekeraar. Maar Janne Thijssen is er ook, welkom. Uh, eigenaar van de Five Degrees, dat is een bedrijf dat financiële producten ontwikkelt... En Wim Boonstra, hij is chef-econom bij de Rabobank... en sinds februari bijzonder hoogleraar economische monetaire politiek aan de VU. Vrijdag is je oratie... Daar gaan we het ook zo nog even over hebben. Maar laten we beginnen met de actualiteit. Het pensioenplan van het kabinet wordt in de Eerste Kamer... al de hele dag besproken. En kort gezegd, de oppositiepartijen hebben het eigenlijk van tafel geveegd. De een doet dat wat ruiger dan de ander. De grootste oppositiepartij, CDA, liet er geen enkele onduidelijkheid over. Heeft gezegd, geen labmiddelen, geen vriendelijke woorden. Niet repareren wat irreparabel is. Dus trek maar in. SP onderschreef dat. Nou, iedereen was even kritisch. Uh, het gaat er vanuit dat plan, komt er eigenlijk op neer heel kort gezegd... dat we minder belastingvrij gaan sparen voor ons pensioen. En het kabinet is er wel altijd daarbij van uitgegaan. En dat hebben zij halstarrig volgehouden... dat dan de premies natuurlijk wel verlaagd zouden worden. Terwijl uh, Marjette Doornenkamp van ABP de fondsen even halstarrig steeds maar hebben gezegd nee dat gaan wij niet doen, die premies verlagen. Kom ik weer terug, wat ik het vorige keer heb gezegd. Dus ja, niet, de maar maar de, niet de pensioenfondsen die zeg maar, uiteindelijk zeggen... dat die premie omlaag of omhoog zou moeten. Uiteindelijk hebben wij zeg maar, rekensommen te maken... op basis van wet en regelgeving. En als je naar het nieuwe FTK kijkt... waar Kleinsma op dit moment mee bezig is... Dat betekent dat die premie weer omhoog gaat. En daarom zegt nu ook de Eerste Kamer, maar zeggen wij als pensioenfonds ook. van trek die twee dingen nou naar elkaar toe. Neem nou niet één beslissing over nu een verlaging van de fondsen, of van de, van de pensioenpremies als gevolg van het ouder worden en het opschuiven en het verlagen van, van, de, van de pensioenpremies in, in je opbouwpercentage. Maar combineer dat nou met je nieuwe pensioenregeling. Want als je die twee dingen uit elkaar trekt, dan wordt het dus inderdaad een. Puinhoop, en dan ben ik het wel eens met wat de Eerste Kamer vandaag zegt. Op deze manier kun je geen beleid maken. Wat is er, dan, zou er, is er dan toch eigenlijk op tegen om dat niet te doen? Waarom zou het kabinet dat niet doen? Geef daar dan eens een logische verklaring voor. Wat, de, om, die die, twee, om, die twee, om die twee samen te... tijd, zeg maar, ze willen natuurlijk zo snel mogelijk... die 3 miljard besparing doorvoeren. Maar die is toch al, Ger, dat ja, gaat, gaat toch ook al pas voor over een paar niet, jaar? Het gaat niet over de begroting van volgend jaar. Het gaat over 2016? Nee, voor een deel gaat het al volgend jaar in. Dus er zit een stuk in wat volgend jaar ingaat. Er dus zit in een stuk in wat 2015 ingaat. En er dus zit een stuk in wat 2016 ingaat. Ja. Het is één palet van maatregelen, ja. wat, wat gevolgen... voor de, de, de, de FTK moet ingaan op 1 januari 2015. Een deel van het Witte Venkader gaat volgend jaar al in. Het Witte Venkader, dat is, is dat, dat gedeelte van het belastingvrij sparen? Be, een deel, deel van het de belastingvrij sparen. Dus het, ja. die maatregelen die, die sluiten zeg maar, op elkaar aan. Maar doordat ze verschillende effecten hebben op de premie... Mm -hmm. en, op de, en op de opbouw, ja, werken ze elkaar ook tegen. En als dat in jaar 1 zeg maar, leidt tot een verlaging... en in jaar 2 weer tot een verhoging, dan wordt niemand er blij. Van. Is dat ook de reden voor de kritiek vanuit de Kamer die zich weer uh, uh, baseren op technici, actuarissen, zoals actuarissen, het, zoals het ja. heet, die, die, die risico's inschatten. Dat het kabinet ook zich rijk rekent met die 2,9 miljard die ze ermee willen ophalen? Ja, want er spelen een aantal. De wetgeving staat nog niet vast. Dus mevrouw Kleinsma moet nog het uiteindelijke besluit nemen. De regeling is nog niet zeg maar, definitief, we weten nog niet waar we aan toe zijn. En, dus een beetje gelijk heb je wel... fondsen kunnen ook nog andere beslissingen nemen. Uiteindelijk is het aan het pensioenfondsbestuur... om te bepalen ja. Ja. welke premie goed en prudent is. En die is. zijn daar voorkomen autonoom in, toch? Die zijn daar, daar kan, in principe daar kan voorkomen auto autonoom. in. Alleen een pensioenfondsbestuur zal wel kijken van uh, wat past. Ik bedoel, je hebt er natuurlijk niks aan om een torenhoge premie te vragen... op het moment dat een werkgever en een werknemer dat moeten betalen. Dus ja. het blijft altijd dat je... Probeert zo dicht mogelijk bij de wet en regelgeving te blijven. Wim Boonstra, uh, als je dat alles bijeenneemt en je maakt het heel erg simpel, dan, dan, dan krijg je het beeld van een kabinet dat zich als lemmingen over een afgrond stort. Nou, dat is zo'n heel sterk beeld. Ik, uh, ik, ik hoop dat, dat, ja, dat alles nog overleeft. Ja, ze staan al rood en ze gaan gewoon door. Nou ja, kijk, je, je, je ziet in ieder geval dat, dat de verhoudingen dermate slecht zijn, dat het heel erg lastig wordt om, uh, om goed beleid te voeren. En uh, ja goed, als, als econoom, kijk wat ik er politiek van vind, is niet zo interessant. Nee, precies, maar maar even... als, als econoom uh, vraag ik mij wel af of we allemaal precies de juiste dingen doen. Hm. Uh, kijk, iedereen heeft al een pakket van, van 6 miljard. We vergeten dat we ook nog bezig zijn met implementeren van het beleid... wat onder de vorige kabinetten en al die tussentijdse akkoorden... en dat, dat is cumulatief, hè? dat is al bij elkaar opgeteld... komt er een totaalbedrag van boven de 50 miljard uit. Ja. Uh, J -j -j Jij met met de... als econoom zegt dat is misschien wat veel. Uh, dat, dat is wat veel. En wat je ook ziet is dat, dat je de laatste jaren ziet... Dat, dat de verschuiving heel sterk naar de lastenverzwaringen toe gaat. Uh, terwijl als je nou kijkt hoe gaat het met de Nederlandse economie... nou ja, relatief slecht in vergelijking met andere landen. Ja, hoe komt dat? Omdat de binnenlandse bestedingen... dus de consumptie, de investeringen, uh, die blijven ver achter. Koopkracht in Nederland staat al jaren onder druk. Ja, en dan is natuurlijk een lastenverzwaring daar nog weer een keer overheen volgend jaar. Ja, dat, dat is niet goed voor de economische groei. Hmm. Hoe je het ook wendt of keert, dat, dat, dat ondermijnt economische groei. En dan krijg je dus dat je een met net een beetje pech... volgend jaar je begrotingsdoelstelling weer niet haalt... waar je op hebt vastgelegd. En, nou, ik had liever gezien dat men er meer tijd voor had gevraagd. Die hadden we dan ook gekregen van Europa. Uh, en dan, dan, is dat zo? Ja. Dat wordt, iedereen, nou ja, dat is, dat, dat wordt ja. altijd gemakkelijk door iedereen gezegd en aangenomen. Maar uh, er zijn ook stemmen die zeggen... Forget it, Olivier. Nee, Hij Nederland... heeft zo overduidelijk gezegd. Nee, Nederland... Deze coulance is eenmalig en kort. En Nederland erop... heeft voor één jaar gevraagd. En Nederland is één jaar gekregen. Mm -hmm. Frankrijk, waar ze op het gebied van structurele hervormingen van de economie... veel verder achterlopen. Daar hebben ze echt werk aan de winkel. Krijgt wel twee jaar. Mm. Als Nederland had gezegd van jongens... onze structurele maatregelen zijn al groot deel genomen. Onze arbeidsmarkt functioneert beter. We gaan langer doorwerken. Het structurele overheidstekort van Nederland... zit ruim binnen de 3% BBP. En we hadden gezegd, van nou, we gaan er drie jaar voor nemen om het even goed te doen. Dan denk je dat Nederland drie jaar had gekregen. Nou. Maar dat hebben we niet gevraagd. He, nee, dus nee. we zijn dus helemaal aan het fixeren om volgend jaar kost wat het kost voor elkaar te krijgen. En het kabinet doet wel heel erg zijn best om de schade dan nog weer te beperken... met die stamrecht BV's en zo... Maar dat is ook het soort maatregel dat als Griekenland er drie jaar geleden iets vergelijkbaars had gedaan, hadden wij waarschijnlijk gezegd: Ja, jongens. Maar heeft dat waarom zou Nederland het niet gevraagd hebben? Nee. Hebben ze dat gevraagd omdat ze echt vo volledig overtuigd zijn en geloven in dit beleid? Of is het omdat Jeroen Dijsselbloem nu baas van de eurogroep is en het wat beschamend is, als je zelf als eerste dan. Uh, um, enige coulance van de regels vraagt. Nee, ik denk dat Jeroen Dijsselbloem vooral heeft geërfd wat zijn voorganger heeft gedaan. Dat is de, de reputatie van Nederland in Europa behoorlijk beschadigen. Kijk, we hebben natuurlijk een enorme grote mond gehad... als Nederland naar, naar andere landen in Zuid-Europa... toen die het erg lastig hadden. Nou, dan kun je streng zijn... maar dan moet je zelf, zelf je eigen boekje op orde hebben. En als je dat dan niet hebt... Ja, en dan ga je dus wel af en je ligt onder een vergrootglas. Ja, en dat was de situatie die Jeroen Dijsselbloem aantrof. Die ja. heeft het niet makkelijk gehad, maar met dank aan zijn voorganger. Jeroen ja. Thijs, als je alles het hele slagveld beschouwt. <laughs> uh, voor, voor, voor mensen die tegen een pensioen aan zitten. <laughs> en mensen die in een pensioen zitten. Ja, die worden daar behoorlijk nerveus van natuurlijk, van dit Gehannes. Want dat is het op zijn minst, Gehannes. En Dat ben ik toch heel netjes. Ja, en, dat, uh, ik, en heel onduidelijk. En ik denk dat dat het, het, het voornaamste is. Hè? Dat je heel veel. Uh, onzekerheid creëert... die er misschien niet eens is. Hè? Dat, dat vind ik dan weer de andere kant... He, want ik zat er thuis ook even over te praten. En toen zei mijn man die zei van 1,75. Maar dat kreeg ik ook toen ik net bij de bank begon. He, dat dat de witte opbouwpercentage. He, dus we zijn langzamerhand ook, ook eh, omhoog gegaan. Mm -hmm. En dat beseffen we ons misschien toch ook niet allemaal. Mm -hmm. he, en, en als ik daar heel... Ja, maar ja, dan mag je best dus Ja, mee ja kijk, Die 1,75 van, van jouw man van ja. zo lang geleden, was wel op basis van eindloon. En de percentages die nu opgebouwd worden, worden, op, worden opgebouwd op basis van middelloon. En dan, ja, dan, je dus maar zelden... zit hoog, dan is het eindloon ook zo hoog. Dan wordt het 2,1 of zo niet op 2,5. Nee, dat is maar een hele enke... ja. Er zijn maar heel ja. weinig bedrijven. Ja. En heel weinig... ik geloof het alleen de militairen bij ons. Maar dat zijn er maar ja. heel weinig bedrijven die nog op eindloon. Gaan... Ja, je ja. hoe ingewikkeld dat is. Ja, Kijk ja. hier, Maar is er we ook wel een verlaging ineens ja. van 20 procent. Dat is, je, je opbouwpercentage gaat heel fors omlaag. En ik bedoel, we hadden kort ook nog even Kijk, De kern van het probleem is natuurlijk de rente waarmee we moeten verdisconteren. Als, als we daar met elkaar nou iets aan zouden doen. Je bedoelt de rente waarmee... De rekenrente, ja. Ah, ja. waar waartegen zij hun, hun kapitaal wegzetten. Waar, waar, nou ja, ja. Nee, waartegen, waartegen je de verplichtingen Hets. zeg maar moet gaan uitrekenen wat je verplichtingen vandaag de dag zijn. Ja, okay, dus je ja. moet gaan terugrekenen met een heel laag percentage. Dat betekent dat die verplichtingen mega opblazen. Hm. En we moeten het nu doen met een, met een dagrente. En die dagrente is hele ten ja. dagen, onder invloed van alles wat er in de economie gebeurt en van alle maatregelen die, die centrale banken nemen extreem laag ja. en daar hebben de pensioenfondsen last van ik wil, dat toch, ik wil nou. er nog iets anders eventjes bijhalen we, waar we het er wel later over hebben maar ik vind dat dat nu wel bijpassen uh, uh, uh, wat Marianne zegt uh, Wim Boonstra, over die onzekerheid en dat soort dingen en voor een deel nog onnodig ook in haar ogen die onzekerheid die wordt nog eens een keertje groter als we naar uh, de werkgevers luisteren die zeggen van hey uh, hoe kunnen wij uh, geld in de economie uh, pompen dan kijken ze gelijk naar die duizend miljard Iedereen nou, kijkt naar die van die duizend de pensioen de grote opgepotte vakantiedagen van uh, werknemers, dat is 16 miljard, uh, dat maakt de zaak ook niet rustiger. Nee, ik vond het ook twee buitengewoon slechte voorstellen. Uh, kijk, kijk ten, ten eerste is het heel makkelijk uh, feest te vieren met andermans geld. Uh, moet je niet doen. Uh, als je nu zegt van we halen dat geld naar voren en we vieren nu een feest, dan heb je naar de toekomst toe natuurlijk lagere belastinginkomsten. Uh, dus, dus het is een schuif in de tijd. Het leidt inderdaad tot onzekerheid. Het is ook het soort plannen wat je wel vaker hebt als het slecht gaat. En er is geen geld. Ja, goed, dan gaan we graai elders doen. Geen goed idee. Maar daar betaal je dan uh, toch Marjan? uiteindelijk ja. wel uh, de, ook voor als, uh, als land. He, om, om deze structuur. We zijn ontzettend rijk he, met de pensioenen. Oh. Daar zit ontzettend veel geld in. Maar dat til je dus ook echt naar veel later toe. Dus daar, daar betalen we nu toch een prijs voor. Dus nou, dan zou je toch ook kunnen zeggen, een deel daarvan zou je op een andere manier kunnen belasten. Hè? In plaats van het allemaal op het laatste doen. En sterker nog, we, we halen ja, en, het niet eens. Die het die pas als iemand doodgaat. Ja, en die werkgevers maar, ja. zeggen ook, en bovendien je ja. steekt het in de economie, daar worden we straks ja, allemaal weer beter ja, van, want dan nee. gaat het allemaal bloeien. Hebben we allemaal Ik, weer nou, werk, en noem maar op. Kijk, het, het is niet slim om, uh, om op uh, ad hoc basis, uh, improviserenderwijs, een stelsel integraal op de schop te nemen. Je, je kunt het pensioenfondsen op een heel veel verschillende manieren inrichten. Hm. He, maar op het moment dat je opeens daar een graai wil doen... op het moment dat je eens even iets leuks voor de mensen wil gaan doen... maar, my, kan, nou. maar je wil bijvoorbeeld zelf niet zeggen van jongens... misschien dat het Nederlandse bedrijfsleven... wat het grootbedrijf bulkt van het geld momenteel. Hm. He, dat, het MKB heeft het, heeft het lastig, maar het grootbedrijf bulkt van het geld. Ik, het was veel geloofwaardiger geweest als deze meneer het geroepen... van jongens, in de economie of betalen ze lekker dividend en je aandeelhouders uit. He, dat hm. doet het met de koopkracht. En, ja, ja. en, en ook dat idee van, van, van die vakantiedagen. Als we nou, hadden gezegd... Van, jongens, he, koop, uh, verkoop je vakantiedagen aan de baas... Ja. dan komt er geld in de economie. Dat kun je uitgeven. Dat is logisch geweest. Maar dit, dit, dit, dit, dit zijn twee helemaal ah, voorstellen nou, die nou. Uh, niet ver zullen komen. En de vakantiedagen dat is natuurlijk ook wettelijk gezien. Dat is al voorbij. Het gaat bijna nergens nergens ja. over. Ja. Mariette, uh, door de koop, het, uh, bij elkaar ja. is het... Technisch deugt het niet en het getuigt ook niet echt van politiek inzicht. Ja, nou, ik, ben, ik wil ook niet, vind het lastig om iets van politiek inzicht, inzicht te, te zeggen. Maar het nee, wat is wel... schat van, van, van gevoeligheden? Ja, en ik bedoel, je, je zag dit al een hele tijd aankomen. En ik bedoel, het is ook logisch als je twee maatregelen uh, zeg maar, hebt liggen die niet op elkaar aansluiten. Ben ik ook eigenlijk wel blij dat een eerste kamer uiteindelijk terug zegt, bij je, bij je, ja, ja, ja van, van ja. dit klopt niet. Ik ja. bedoel, het, het zou ook van de zotte zijn als je eigenlijk van zeg maar, volgend jaar een mega premiedaling doorvoert en het jaar erop iedereen weer geconfronteerd met een stijging. Okay. Het zou ongetwijfeld. Ik wilde het maar afsluiten, Gerf, wilde jij er nog ja. wat over? Nee, zeggen? nee, nee. nee. Dat het nee. zou ongetwijfeld teruggetrokken worden of teruggeduwd worden, ja. zodat ze het wel terug moeten nemen. Maar het, de, de, de, de, nee. voorlopig komt het er niet van. Nou, dat klinkt al wel een doet. beetje somber. Maar als we naar ja. meneer Klaas Knot luisteren, de president ja, van de maar. Nederlandse bank, die, die zegt: ik heb nog geen cijfers, maar ik voel aan mijn, aan mijn water dat het gewoon beter gaat met de economie. De lichtpuntjes, Marianne Thijs, je zit te lachen. Dat, ja, ik, is het serieus? Nou, ik vind het geweldig dat, Klaas. Knot, uh, opeens uh, gevoelsmatig dingen zegt. Dus dat mm hij -hmm. opeens een buikgevoel heeft. En uh, dat vind ik, dat vind vind ik echt heel dat nieuw. Ik niet beetje gek dat van een centrale bank. Ja, die ik zegt, ik. ik heb nog geen cijfertjes. Je, ik heb nog geen cijfer gezien, een maar mijn buikgevoel zegt dat. Ja. Ik dacht dat dat het prioritief van met name ja. vrouwen was. Maar <laughs> ik, ik, ik, ik vind het wel leuk. Maar ik, volgens mij is deze, de, de uitspraak is voor mij gezien anders bedoeld. Hij, hij wil eigenlijk een, een soort boodschap geven aan, uh, aan meneer Rutte. Van de jongen en aan de rest van de politiek. Jongens, let op. Misschien gebeurt er wat. Misschien we zijn we het laatste land wat omhoog gaat. Mm -hmm. en let daarop en ja. Blijf niet hangen waar jullie nu in hangen. Nee, Wim Booster, hij zei er ook iets bij. Hè? Ja. Hij zegt, maar het kan toch niet zo zijn... dat het gehannes met die begroting en die bezuinigingen... Wat je, wat, dat schouwspel wat je nu ziet, dat dat doorgaat. En dat dat die voorzichtige economische niet krimp, groei vind ik nog een beetje te ruig woord... niet krimp, in de knop breekt. Nou ja, kijk, die wordt een beetje lacher over Klaas Knot gedaan. Kijk, maar eigenlijk zegt hij wat het Centraal Planbureau... een kleine maand geleden ook al heeft gezegd... en wat wij een paar weken daarvoor ook al hadden gezegd... Eh, de wereldeconomie groeit en Europa groeit ook weer en alle vooruitlopende indicatoren wijzen erop dat het doorzet. Nou, Dan kan het niet anders, hè, en dat is echt meer dan een dan onderbuikgevoel... dan kan het niet anders dat de Nederlandse uitvoer ook gaat aantrekken. Ja, maar jouw nou, eigen en, bank dame... st stamt heel erg op de rem met dat uh, positieve verhaal. Die wijzen, wijzen erop dat je export gebruik. wel aardig is... maar dat we voor ja. 70% toch afhankelijk zijn van binnenlandse bestedingen... en die trekken helemaal niet aan. Nee, precies, dus de groei zal er ook niet zijn. Dat u dus ze net zeggen. Je zult dus volgend jaar gaan zien dat, dat je in de krant leest... van de economie groeit weer... Maar die groei is alleen gebaseerd op de internationale sectoren. Dus industrie, en dan met name de grote industrie. Transport gaat het misschien wat beter doen, dat is heel goed nieuws. zijn. Maar met name industrie en exportindustrie creëert bijna geen banen. Het hmm. creëert wel inkomen, maar geen banen. He, dus dan ga je in de krant lezen van de economie groeit weer. En een dag later werkloosheid is nog niet gedaald. He, volgend jaar wordt een raar gespleten jaar. He, en wat, wat, wat ik zo mooi zou vinden... is als we ook die binnenlandse economie... een beetje aan de praat zouden krijgen. Maar ja, dan moet je dus niet de koopkracht... verder onder druk zetten. Want daar begint het ondertussen echt wel pijn te doen. Mm. He, en, en dat gehannes... en uh, ik denk dat Klaas zich niet, niet, niet in, in, in hele detail heeft uitgelaten... maar nee. de onzekerheid die er nu gewoon is. Je he, hebt de regering met een meerderheid in de Tweede Kamer... en in ongeveer vechtmodus ten opzichte van de oppositie. Dus in de Eerste Kamer gaat het mis. En dat wordt volgend jaar alleen maar erger. Um, ja... Daarmee kom je beleidsmatig toch wel in gevaarlijk terrein. Van je kunt geen beleid meer voeren in dit land. Ja. En ja dat, zou, dat is heel slecht voor het vertrouwen. En we hebben onze kleunen al gehad op de woningmarkt. En, en ook met, met, met de pensioenen. He, als we alleen maar zouden zeggen... en daar kan Klaas Knolt wel invloed op hebben. jongens We gaan terug naar een vaste rekenrente voor pensioenen. Ja. We zetten op 3,25 procent en we blijven er verder vanaf. die uitstraalt. Dat had men al, al, al jaren geleden moeten doen. Dan haal je ook een stuk onzekerheid ja. weg. En een stuk onduidelijkheid wat weg. wat houdt ze daarvan dan? Ja... Uh, als ik het weet, zou ik het zeggen. Ik snap het eigenlijk ook niet. Want ik denk ja. van. Het, het, het, we hebben het jaren gedaan. Het was helemaal niet een verschrikkelijk drama. En dat je nu niet naar. weet ik veel. Vier, dat je er een grens op zet. en dat je misschien wat prudenter bent. omdat die markt wat, wat minder florissant is vandaag de dag. maar drie en een kwart, drie en een half moet kunnen. En dan ben je van zoveel discussies af. Nou, Klaas Knot heeft trouwens niet alleen maar zijn. zijn, zijn uh... Het aan zijn water gevoeld. Hij heeft ook nog wel meer gezegd dan alleen maar het gevoel dat het einde in zicht is. In goede zin. Oh. Namelijk over de bankenunie. Uh, Marianne, daar heeft hij van gezegd dat hij het idee heeft dat... Uh, alle banken moeten nu binnenkort... Alle Europese banken van de Europese van de Euro-landen althans worden doorgelicht. Moeten aan een soort onderzoek worden ze... Uh, hoe heet dat? Moeten, moeten onderzocht worden ja. allemaal op hun stabiliteit. En... Klaas Knot heeft gezegd, maar dat vind ik helemaal niet genoeg. Dat de, de, die bankenunie moet er nu komen en die moet ver gaan. Veel verder ook dan ja. Duitsland wil. Anders blijft het modderen en blijft het link. Ja. Kijk, de, de, de, de bankenunie, daar hebben we en ik denk de afgelopen twee jaar ook vaak over gesproken. Zeker. En hij is er. En dat is eigenlijk vrij ongemerkt, is dat nu er doorheen gekomen. Afgelopen in september hè, heeft het Europese parlement goedkeuring verleend. Het is in, op Prinsjesdag is het gemeld. En het, het, het is eigenlijk... Ja, niet meer gemeld in, in het, als het zijn het grote nieuws. Um, uh, en misschien daar een leuke discussie misschien zo ook nog even over. Maar wat ik daar zie, is, is dat alle banken worden nu onderworpen... aan een uh, kwaliteitstest op hun assets. Dus er wordt gekeken, wat zijn jouw assets nu eigenlijk waard? Wat voor nu riskmodellen heb je daar ja. tegenover? Nou, alles wat naar beneden bijgesteld moet worden... dat heeft direct weer invloed op solvabiliteit. Dus als je nu... Uh, als uh, centrale, voorzitter van de Nederlandse Centrale Bank... al oh, gelijk gaat zeggen... Hè, we kunnen het niet st uh, sterk genoeg inzetten. Uh, terwijl Duitsland en Frankrijk al een beetje op de rem gaan staan. Uh, ja, of wij moeten heel sterk zijn, maar die weet ik niet... Dat kan ik me ook niet voorstellen. Ja, en dan zijn we weer ja. dat beste jongetje van de klas. Ja. Ja. En, uh, en dan kom ik eigenlijk weer terug op dat, dat vingertje wijzen. Waar jij het o, net okay. ook over had, Wim. Van, uh, wij, wij zaten zo goed, en opeens hebben we ook een, een gat van 4%. Moeten wij nu al zo uh, uh, sterk meegaan daarin of moeten we ook even rustig bedenken... jongens, wat heeft dit voor een impact? Niet. Wat heeft dit überhaupt voor een impact? Niet alleen voor ons, maar voor Europa. Want als Europa, he, als daar in Spanje en, en Portugal... weet ik veel waar overal weer bij moet worden... ja, dan hebben we weer een discussie van een paar jaar geleden. Hm. Ik, ik, nou, ik ben hier niet... Dat is juist wat Klaas Knott wil voorkomen. Kijk, kijk euh, bankenunie is hartstikke mooi... Ik maar, ben daar ook helemaal voor. Maar dan moet je een paar dingen hebben. Je moet een, een toezichthouder op Europees niveau ja. hebben, die hebben we nu. Die toezichthouder moet ook de macht hebben om in te grijpen en niet afhankelijk zijn van zijn nationale overheden. Daar zijn we nog niet uit. En de toezichthouder moet centraal ook de middelen hebben... om zonder belastingbetalers uh, lastig te vallen. Precies, zo'n permanent ja. steunfonds zo van de banken onderling. Ja. Ja. Dat betekent ook dat de banken die je daaronder wil brengen... dan bij voorkeur niet uh, de zieke mannen, uh, of de bank is vrouwelijk trouwens... Uh, uit, uit, uit andere <lacht> landen <lacht> Dus ja. eerst, eerst als land je eigen rotzooi opruimen... voordat je die banken onder zo'n centraal stelsel brengt. Anders dan mogen wij straks hier de rekening voor... het Franse toezicht gaan betalen. Maar is dat vraag... nou, Liever niet. Hoe streng hm. moet je eisen dan nu zijn... En nou, streng, dus ik... streng genoeg om het kaf van het koren te schijnen. Ja. Ja. Welke uh... ronde krijg je dan nu? Dat is dan mijn angst. Ja. Nou ja, ja, kijk, in... we, we, we, ik zit dan niet middenin. Maar kijk, mijn angst zou zijn, als we nou weer een aanslag op al die solvabiliteit krijgen. We krabbelen net omhoog. Eh, als Duitsland en Frankrijk een beetje af aan het houden zijn. Eh, dan denk ik, ja. ja. Nou, kijk, je, je moet het niet op een masochistische manier doen. Als, nee, als je als het als, als dan je dan strak jaar. genoeg ja. aandraait, dan ja. gaat het altijd een keer mis. Maar dat je wel heel kritisch moet kijken naar banken. Van jongens. Uh, ben je wel zwaar genoeg gecapitaliseerd. Mm -hmm. hey, ik bedoel, ik ken grote banken... en overigens buiten onze landsgrenzen... die echt griezelig dun gecapitaliseerd zijn. Mm -hmm. Ja, maar ja, dat is... daar beginnen echt, we weer, de denk ik dan... als eenvoudige een. Ja. Ja. Wel... In, in, in, in België, ja. een bank als, als, als Dexia... die had gewoon drie, vier jaar niks gedaan... Nee. nee, omdat de toezichthouders al te slapen. Die bank, dat vanaf nou, het puntje, bepaalt, je komt. We uh, hebben nu een oud premier als voorzitter, dus dat regelen we wel. Maar jij neigt meer naar Marianne. Nou ja, ik, ik er sluit ik me wel een beetje bij Marianne aan. Dat je, dat je aan één kant, natuurlijk, de beweging is prima. Ik denk dat het heel goed is als we, als we naar een Europees stelsel gaan. Europees ja. toezichthouders hebben. Allemaal prima. Maar zijn we er al klaar voor? Is het niet een beweging van nu, waarbij we dan straks weer geconfronteerd worden. dat we inderdaad te een snel. probleem in Spanje ja. hebben. misschien zelfs mm -hmm. wel een probleem in Duitsland hebben, een probleem in België hebben. Maar misschien ook wel een, een probleem hier? Dus hoe, jij hoe zegt komt... ook eerst saneren en dan nou ja, een nieuw regime. Ja, je moet unie, het niet te veel Ik bedoel, je kunt het wel heel eens, zo. Maar kijk, ja. maar je kunt dus ook denk ik beter uh, wat langer doen over die bankenunie. dan dat je nu met een halfbakken compromis komt. Ja. He, als je een toezichthouder hebt eens. in Frankfurt die geen macht heeft. is Alles bij het klaar. eerste beste probleemgeval maar, de bankenunie ja, zijn gezag kwijt. En dat ja. moet je dus niet willen hebben. He, en ja, een aantal landen moet echt wel het nodige gebeuren. Maar krijgen ze daar de tijd voor? Oh, dat is precies, waar jij bang ja. voor, voor ja. bent. dat je ik niet fein... de, de spiraal naar beneden in. Ja. Dat ja. is uh, Wim Booster, Je bent Even in februari begonnen als bijzonder hoogleraar aan de VU. Het gaat en je houdt een oratie. Dat, die eilt meestal nadat je begint een ja. functie. Die is Vrijdag. Dat gaat over geld scheppen. Uh, over commerciële banken die dat doen. Geld ja. in de markt brengen. De economie ja. die gaat draaien. En je zegt eigenlijk uh, heel opgetogen in, dat, in die oratie. Dat is eigenlijk best goed gegaan. Ja, is ook zo. Tijdens deze crisis. Nee, nee. Kijk, het, uh, er zijn natuurlijk van alle dingen rond banken misgegaan. Maar dat, dat zit er dus niet in de manier waarop we het geldschepingsmechanisme hebben ingericht. Ja. Heer, dus er moet inderdaad beter toezicht. En nou, fijn, doen de hele ja, maar op. Geld scheppen is eh, geld... Eh, ja, geld in eh, omloop brengen. Wat, ja. wat men, met, dat is heel grappig. Veel men, iedereen gebruikt geld. De meeste mensen hebben geen idee waar het zijn waarde aan ontleent. En laat staan al dat mensen eens weten waar het vandaan komt. Hm. Heer, en een bankrekening... Heer, die, die, Van een pers? Sorry, sorry, zoals ik, een bankrekening wordt dus gecreëerd door een commerciële bank. En ja. bankbiljetten door maar, de centrale bank. Nou, dat is want dat, we hebben ja. niet zo heel veel tijd meer. Die nee, oratie heel uh, die jammer, gaat Hard. Je, harde, ja. maar je, kan nog wel, je hebt nog wel de tijd even om te zeggen. Want er zijn altijd ook allerlei alternatieven voor het huidige systeem. Maar wat is jouw keus om het monopolie van het geld scheppen bij een staat te laten? Of uh, dat dat door de commerciële banken Dan gedaan gaat Dan moet je vooral worden. niet bij de staat neerleggen. Want alle echt grote financiële rampen in de geschiedenis zijn bijna allemaal ontstaan. Omdat de overheid de geldpers aanzetten en aan liet staan... En kijk maar naar Duitsland, wat daar gebeurd is Oostenrijk, Hongarije, noem ze maar op. Zimbabwe, dat is actueler. Overheid en geldvers is een... Nou, daar gaan we hem nog krijgen. En de ramp is dan dat je geld in de markt brengt... waar geen productie tegenover staat? Nee, het, het probleem is dat als een overheid... als, je, als jij voor twee cent een, een, een briefje van 100 euro kunt maken... en je mag het als eerste uitgeven... dan maak je dan 99,98 euro winst op. Mm. Dat is heel verleidelijk, dus ga je door. Mm. Okay. En het mooie van de manier waarop banken geld maken... die maken geld, maar dat is van jou. Hmm. En niet van de bank zelf. Goed. En jij kunt er ook geen feest bij vieren, want je moet je schuld wel terugbetalen. Eigenlijk is het veel stabieler. Wim Boonsa, dat gaat een prachtige oratie worden. Dat hoor ik ja. al. Heel veel plezier Leuk. vrijdag. En veel discussie, denk ik ook. En Marjette Doornenkamp bedankt en Marianne Thijssen ook. Wij zijn er ja, ja. morgen weer. En zometeen is het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Dimitri Borodin is de naam. Diplomaat uit Rusland, ah, ja. werkt in Den Haag, woont daar ook met zijn gezin, in het weekend gearresteerd, wegens dronkenschap, beschuldigd van mishandeling van zijn kinderen, en nu inzet van een verder oplopend diplomatiek geschil tussen Nederland en Rusland. En het gaat al niet zo lekker tussen ons en hen. Dat is een beetje de rode lijn in onze uitzending, waarin we verder komen te spreken over eenzaamheid, lage laaggeletterdheid en pensioenen. Dingen die ons raken. Dat mag je wel zeggen. Dankjewel, Tim. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu eerst met Jeroen gemaakt. Ja, dat begint ook met die Russische diplomaat die afgelopen weekend werd opgepakt. Hij was onder invloed van alcohol en zou zijn kinderen hebben mishandeld.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 Bij ProRail verdwijnen 600 van de 4000 banen. Dit heeft de FNV-bondgenoten zojuist bekendgemaakt. In de CAO-onderhandelingen is afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Tussen 2014 en 2017 zullen de banen door natuurlijk verloop verdwijnen. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland.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 En inwoners van Ermelo en de wijk De Drie Landen in Harderwijk hebben weer stromend water. Zo'n 10.000 huishoudens zaten sinds 1 uur vanmiddag zonder water door een gat in een leiding van Vitens. Het waterbedrijf heeft de klanten nu tijdelijk aangesloten op een andere, kleinere transportleiding. De oorzaak van het lek is nog niet bekend. Dat waren de hoofdpunten. Hoe staat het ervoor op de weg? ons De avondspits gaat vooral rond Rotterdam, gepaard met nogal wat ongelukken. Bij Amsterdam en Utrecht valt de drukte nog mee. Maar op de A13 niet, van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Noord en Knopend Kleinpolderplein 11 kilometer stil. Dat komt door een ongeluk bij het Kleinpolderplein. De verbindingsweg naar de A20, naar Gouda, is al een tijdje helemaal dicht. En dat blijft zeker nog een uur zo. Dus het verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden... vanaf het Prins Klausplein via Gouda over de A12 en de A20. De A15 van Rotterdam naar Gorkum loopt vol voor Knopend Gorkum over 9 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. De rechter rijstrook is dicht. En helemaal dicht is de A58 naar Vlissingen bij Knopend de Poel na een ongeluk bij Henk en Zand. Het is een vrij ernstig ongeluk, dus het gaat nog uren duren. Verkeer richting Vlissingen wordt omgeleid via Goes via omleidingsroute U18. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak...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 Goedemiddag, Nederland tegen Rusland, het wordt er niet gezelliger op. De arrestatie van een Russisch diplomaat in Den Haag, Moskou boos, want diplomaten, laat je met rust. Hoe onschendbaar is de diplomaat? Antwoord op deze vraag vanmiddag. Eenzaamheid, vooral onder Turken in Nederland. Zeven op de tien blijkt uit onderzoek. In Deventer is een grote Turkse gemeenschap en daar gaat Josephine Trehi vanmiddag op zoek naar die eenzaamheid en naar de oorzaak. Op onze site nos.nl een nieuwe rekentool speciaal voor u, We we weten dat we langer moeten werken, maar komen we straks wel rond... van het pensioen waar we langer maar minder voor sparen. Doe de rekensom op nws.nl, maar luister naar het Radio 1 kanaal want de Eerste Kamer debatteert over de pensioenen. Nieuws en duiding tot half zeven vanavond. Ook in Rusland is het in het nieuws. Ophef over de diplomaat Dmitri Borodin... die afgelopen zaterdag in Den Haag werd aangehouden door de politie. Rusland eist daar excuses voor. In Moskou-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, de Nederlandse regering zegt de zaak te gaan onderzoeken. Nemen ze daar in Rusland genoegen mee? Uh, nou, we hebben nog geen officiële reactie gehoord van het ministerie van buitenlandse zaken hier, maar ik denk dat uh, dat vooralsnog men hiermee genoegen uh, neemt. Uh, zoals bekend, uh, president Poetin had een min uh, of meer een ultimatum gesteld aan Nederland uh, als voor zes uur Moskou-tijd, vier uur Nederlandse tijd. ...niet hun excuses zouden aanbieden, uh, nou, dan zouden de onbekende stappen volgen. Nou, Nu heeft Nederland gezegd, uh, we gaan de zaak onderzoeken en als zou blijken dat er uh, fouten zijn gemaakt... Uh, ...bij de aanhouding van die diplomaat, dan zullen wij excuses aanbieden. Dus ik denk dat uh, dat voldoende is uh, voor de, de diplomatieke kringen hier ook om, uh, om de zaak... Uh, te kunnen glasstrijken. Want niemand, ook Rusland, niet heeft belang bij nog weer een schandaal... dat de relatie tussen Nederland en Rusland verder zou verslechteren. Ja, als we kijken naar de feiten van wat er gebeurd zou zijn dit weekend... we hebben bij de NOS vernomen dat de diplomaat onder invloed was van alcohol... en dat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. Zou dat de zaak nog kunnen veranderen? Uh, nou, Het is natuurlijk bekend dat, dat, dat er wel vaker dingen misgaan... bij, uh, bij, bij, bij diplomaten van verkeerd parkeren tot, tot allerlei andere uh, aangelegenheden... Um, ik denk dat, uh, dat de Russen zich wel op het achterhoofd zullen krabben. Uh, ze hebben natuurlijk de zaak wel erg opgeblazen vandaag. Dat zag je ook in het nieuws. Uh, meteen allerlei commentaren die uh, ja, dat incident in Den Haag... in verband brachten met de zaak Greenpeace. De arrestatie van uh, 30 opvarenden van de Arctic Sunrise. Dat schip van Greenpeace in Moermansk. Uh, dit zou dan volgens sommige commentatoren... een soort antwoord zijn van Nederland daarop. En uh, uh, ja, Dat werd dat, dat, dat, dat opgeblazen tot enorme proporties. Uh, als nou zou blijken... Dat dat, uh, ja, dat, ...dat deze man inderdaad onder invloed is geweest... ...dat er allerlei onverkwikkelijke zaken hebben plaatsgevonden... ...dan denk ik dat de Russen er maar één belang bij hebben... ...en dat is zo snel mogelijk dit onder tafel vegen en vergeten. Is het ook met het oog op het feit dat we midden in het Nederland-Rusland jaar zitten? Kan deze zaak daar nog gevolgen voor krijgen? Nou, dat is niet zo waarschijnlijk. Hè. We hebben natuurlijk meerdere incidenten gehad... al in de loop van dit jaar. Uh, ja, troe troebel, troebelingen in de relatie tussen Nederland en Rusland. Uh, de affaire Greenpeace is het daar een van. Uh, het niet toekennen van een visum, een Russisch visum... aan een Nederlandse fotograaf op Hornstra vorige week... is een ander. En dan heb je nog die homowet... die ook veel kwaad bloed heeft gezet in Nederland en andere landen. Uh, dat is het nederland rusland ja, dat loopt op zijn eind over een maand. Dan zou koning Willem-Alexander en koning Maxima... die zouden hier naartoe moeten komen. Wellicht ook. President Poetin ontmoeten om formeel een eind te, zet, een eind te maken aan dat uh, Nederland-Rusland-jaar. En morgen is hier staatssecretaris uh, Dijksma om allerlei landbouwbelangen uh, te gaan verdedigen. Ook dat gaat allemaal gewoon door. Dus ik denk niet dat, uh, dat dit nog echt daar verandering in zal brengen. Geert groot dank dankjewel. Straks om vijf uur schuiven de financieel woordvoerders van D66... GroenLinks, ChristenUnie en SGP weer aan bij minister Dijsselbloem van Financiën. Ze praten verder over de kabinetsplannen voor volgend jaar... om te kijken of ze het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Margret Boer staat, net als gisteren... heel trouw bij het appartement waar die gesprekken <lacht> plaatsvinden. Gisteren spraken we erover, nou, dat was niet veel te melden. Het zou lang gaan duren. Het duurde uiteindelijk twaalf uur gisteren... tot twee uur afgelopen nacht gingen ze door direct weer aan tafel. Heb je in de tussentijd... nog iets opgevangen waar we wat mee kunnen? Nou, uh, niet echt heel duidelijk... waar je echt nou ja, meer helderheid krijgt. We weten dat de Tweede Kamerfracties vanochtend... bij elkaar zijn geweest. En daar... Uh, dat gebeurt trouwens elke dinsdagochtend... maar daar hebben de politiek leiders verteld... wat er gisteravond aan die tafel allemaal is uh, gebeurd. En daaruit concluderen we dus... dat iedereen het nog ziet zitten om vanmiddag hier weer... verder te praten met minister Dijsselbloem. En minister Dijsselbloem die zei vanmiddag... Uh, dat uh, hij vandaag geen akkoord verwacht... maar dat het wel mogelijk moet zijn... Uh, later deze week. Dus dat zou toch betekenen... dat er wel wat vooruitgang geboekt is. Ja, want ik herinner me van gisteren met name... dat vooral D66 en GroenLinks nogal prikkelbaar waren. Is dat dan voorbij? Ja, dat waren ze behoorlijk, die humeurigheid. Maar het lijkt er toch op dat het vooral gebeurd is... om de druk wat op te voeren. En uh, nu... Merk je toch aan alle kanten dat de vier oppositiepartijen, zowel D66 GroenLinks, maar ook de twee kleine christelijke, bij elkaar willen blijven? Dat is ook fijn voor het kabinet natuurlijk, hè? een brede draagvlak. Maar ja, dan zit er toch een heel bijzonder gezelschap aan tafel met deze vier politiek heel verschillende partijen. En ze willen ook alle vier weer wat anders. GroenLinks wil die vergroening van het belastingstelsel. Slop zegt heel duidelijk: Ik wil vanavond duidelijkheid over de positie van gezinnen met kinderen. Pechtold wil meer banen, lastenverlichting. En nou, zojuist twitterde dan ook Kees van de Staai van de SGP. Meer geld voor gezinnen, minder belastingdruk, betere positie 1-verdieners. Het kabinet moet over de brug komen. Nou ja, je ziet dus, hè, de onderhandelingen beginnen hier zo meteen weer om vijf uur. De toon wordt weer aangescherpt. En alle vier weten ze eigenlijk ook wel dat het kabinet toch heel goed op de hoogte is van hun eisen. En ze hopen nu dat vanavond duidelijk wordt of het kabinet hun dus ook ja, echt wat te bieden heeft. Bij het Departement van Financiën, Margie Boer, wellicht tot later. Dit is tot half 7: het NOS Radio 1-journaal. Van alle groepen migranten in Nederland zijn de Turken het meest eenzaam. Dat staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM. Bijna zeven op de tien Nederlandse Turken leidt aan eenzaamheid. In Deventer vanmiddag. Josephine Trehi op zoek naar die eenzaamheid in een grote Turkse gemeenschap. Je hebt al wat rondgelopen, Josephine. Springt het er dan ook uit wat ze daar in dat, in dat rapport vaststellen? Nou, ze schrikken wel van het aantal uh, van zeven op de tien. Dat is wel iets uh, ja, waarvan mensen zeggen, dat is wel heel veel. Ik sprak net een meisje, die was een jaar of twintig. En zij zei dat ze het wel eens zag. Maar dan vooral bij oudere mensen. Hè, mensen die in Turkije zijn geboren en nu hier wonen en heimwee hebben. Of die zien dat vrienden weer terugtrekken. Maar ik zal heel even... Hier staat een mevrouw die heeft net boodschappen gedaan met de fiets, met een kindje. Mevrouw, bent u wel eens eenzaam? Ik heb er geen last van. Maar om u heen, hoort u dat wel eens? Uh, ik hoor het wel, absoluut, ja. Ik hoor het wel van heel veel van Turkse mensen wel, maar... Wat zeggen ze dan? Bepaalde dingen worden toch overal wel buiten besloten. Want ik, uh, je merkt het wel, ook op voor de schoolplein. Je hebt echt een, een, een clubje, zie je al, uh, allemaal Nederlandse moeders bij elkaar... en dan zie je een clubje met alle Turkse moeders bij elkaar. Ik bedoel, ik kan overal bij tusseninkomen. Omdat ik dan ook ja, toch wel redelijk Nederlands spreekt, heb ik daar geen last van. Maar ja, ik heb heel veel moeders die gewoon geen Nederlands spreken en die dan ook niet daartussenin willen komen. Dan voelen ze absoluut al buiten besloten. Ja, uh, maar dat doe je dan zelf, zeg ik dan altijd. Ja, Eugen Akkiol, schrijver hier uit Deventer. Uh, wat die mevrouw zegt... Nou, ik hoor een enorme contradictie in haar verhaal... want ze heeft het over een groepje Turken... dat elke dag eigenlijk op een schoolplein staat... en uh, samen daar verzameld wacht op de kinderen. Dat houdt juist in, volgens mij, dat ze heel hecht zijn... en dat ze elkaar altijd weer weten te vinden. Um, dus dat, uh, ik geloof eigenlijk helemaal uh, niks van het verhaal over die eenzaamheid. Wat er vanochtend in de krant stond niet? Nee, dat was echt uh, de grootste lariekoek... die ik eigenlijk uh, ben tegengekomen de afgelopen tijd. Want als er juist één groep is in Nederland... die heel erg hecht is en die heel erg goed georganiseerd is en elkaar altijd weten te vinden in uh, moskees of bij voetbalverenigingen... of uh, in cafés, uh, koffiehuizen, noem maar op, dan zijn het wel de Turken. Uh, het is juist een groep die heel erg uh, naar binnen is gekeerd... en uh, heel erg uh, uh, op elkaar uh, is gericht en juist niet naar buiten. Interessant. Jij gaat me op sleep nemen. We gaan zo een rondje maken door de week... en dan kijken wat voor reacties we tegenkomen. Ik ja, ja. ben, ben benieuwd. Ik ben benieuwd op zoek naar de de Turkse lageriekoek. Ik ben benieuwd of die bevindingen uh, worden aangetroffen. Josephine, tot later. Het is weer de tijd van de bekendmaking van de Nobelprijzen. Vandaag werd in Stockholm duidelijk wie dit jaar de prijs voor natuurkunde krijgt. De Royal Swedish Academy of Sciences heeft besloten... om de 2013 Nobelprijs in Physics te geven aan professor François Anglais... van de Université Libre de Bruxelles, België... en professor Peter Higgs van de Universiteit van Edinburgh, United Kingdom. Dat zijn bekende namen, vooral die van Pieter Hicks. Maar ook François Englert, die in de jaren zestig... allebei een theorie ontwikkelde over hoe elementaire deeltjes... op elkaar reageren. En dat hun theorie klopt, werd vorig jaar bevestigd... door de ontdekking van het higgs deeltje En terwijl Higgs, de naamgever Peter Hicks... liever buiten de spotlights blijft, reageerde François Englert... erg blij. Professor Englert, wat is maintenant après nu... dat avez gagné le hebt? Ik ben niet triste. Dus Dat is Het bien. is hartstikke goed. Dus we gaan het hierover met Jos Engelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar in het verleden onderzoeksdirecteur van CERN. Waar vorig ja. jaar het bestaan van dat befaamde higgs deeltje werd aangetoond. Een beetje een inkoppertje, deze prijs? Uh, nou, uh, hij is heel erg welkom. Ik ben er heel erg blij mee. Maar uh, het, uh, het was niet uh, totaal onverwacht, nee. Nee. Want het duurde nog eventjes voordat het Nobelcomité naar buiten kwam. Er was vertraging, meestal zijn ze stipt op tijd... maar het duurde voordat uh, deze twee mensen als winnaar bekend werden gemaakt. Ja, ja, ik zat inderdaad achter mijn computer te wachten... en ik zag dat uh, er uitstel was en uitstel was... Dan uh, stel ik mij voor dat een van de winnaars niet aan de telefoon te krijgen is. En ik neem toch echt aan dat deze twee winnaars dicht bij de telefoon zaten. Dus wat de reden voor die vertraging was, weet ik niet. Nee, misschien wel een spannend verhaal om even uit te zoeken. In ieder geval, ja. we weten sinds vorig jaar dat dat Higgsdeeltje deeltje bestaat. Na jarenlang onderzoek. Uh, er zullen natuurlijk weinig wetenschappers over het bestaan getwijfeld hebben. Maar als je dan kijkt naar het Nobelcomité. Is het dan voor dit comité een harde voorwaarde... dat een wetenschappelijke theorie ook echt bewezen is? Absoluut. Dat is een heel uh, duidelijk kenmerk van de Nobelprijs. Die wordt uh, pas toegekend op het moment dat uh, alle speculaties... en eventuele al dan niet hoogdravende theorieën in de praktijk getoetst zijn. Pas na die praktische toetsing, na het praktische bewijs... is een Nobelprijs uh, uh, aan de orde. Ja. Hoe komt het dat, dat over de hele wereld iedereen Pieter Higgs kent? Dat is natuurlijk de naamgever van het deeltje waarnaar gezocht is en gevonden is. Maar dat François Engler, de Belg, veel onbekender is. Dat, dat heb ik mij ook heel vaak afgevraagd. Onterecht? Einer... Het is onterecht, want het feit dat ze deze prijs nu samen delen... is volstrekt terecht. Anglaire was zelfs nog een paar maanden eerder met zijn publicatie... Uh, Hicks wist daar wel van. heeft later Anglaire geciteerd. Uh, uh, het omgekeerde was uiteraard niet het geval. <laughs> Eén verschil zou uh, kunnen zijn... Dat, uh, dat Hicks echt ook die stap maakte... dat zijn theorie een nieuw deeltje voorspelde. En uh, Anglaire uh, wist wel dat er een nieuw veld uh, nodig was. Maar of hij ook die stap naar dat deeltje gemaakt heeft... dat denk ik niet. Zo heeft dat deeltje... De naam Higgs-deeltje gekregen. En het mechanisme dat er aan ten grondslag ligt, dat staat in het vak wel bekend als het brout englert higgs mechanisme Ja, Broud Raus... is vernoemd naar die andere ontdekker die inmiddels overleden is. En dus niet ook meegenomen in, in de prijsuitreiking. Um, ja. Want het, deze twee waren dan onafhankelijk van elkaar deze the theorie aan het bedenken. Maar kun je eruit afleiden dat Higgs net iets brutaler was? Uh, nou, ik, uh, ik ken ze. Persoonlijk niet, niet echt uh, intiem, maar uh, het, het zijn allebei uh, bescheiden mensen... met een uh, uh, voor uh, grote wetenschappers uh, zeer overzichtelijk ego. Dus uh, nee, ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Okay. Op de een of andere manier zit die naam Hicks... Uh, die ligt makkelijk in het gehoor, denk ik. Dat heeft, uh, dat heeft hem ook wat, uh, wat meer faam verschaft. Maar ik hoorde een voordracht van Hicks een paar maanden geleden... en Anglais zat in het publiek waarin Hicks heel genereus zegt, Anglaire uh, was eerst... Uh, en dat uh, ik uh, alle aandacht krijg, of dat ik zoveel meer aandacht heb gekregen, dat is, uh, dat is helemaal niet terecht. Dat zijn is, is in ieder geval de delen ja, van de ja. eer en de prijs nu ook. En Nog even heel tot slot, want er zit ook nadrukkelijk een Nederlandse randje aan deze prijs. Hè? Vertel. Oh ja, ja, ja absoluut. Nou, de ontdekking is gedaan uh, bij het Europese Versnellercentrum CERN in, in Genève. Nederland is uh, een van de oprichters in de jaren 50 van dat centrum. Um, en uh, het experiment, een van de experimenten, die trouwens ook geciteerd worden door het Nobelcomité, het Atlas-experiment, heeft een hele duidelijke, belangrijke, herkenbare Nederlandse inbreng van het uh, Instituut Nikhef in Amsterdam. Uh, dus uh, de experimentele fysici al daar, die, uh, die vieren nu heel hard mee. Zo, steken we even in onze zak. Uh, genieten we van mee. En uh, u was erbij betrokken als onderzoeksdirecteur bij Seren ja. Jos Engelen. Hartelijk dank voor het verhaal. Tot u niets. Goedemiddag. Goedemiddag bij, Answaar, bij de bij Goedemiddag. Vooral rond Rotterdam zijn nogal wat ongelukken gebeurd op de A13. Daar loopt het nog steeds flink vast voor knopend Kleinpolderplein. De verbindingsweg naar de A20, naar Gouda, blijft voorlopig dicht. Omrijden moet dus via Gouda over de A12. En de A58 naar Vlissingen blijft voorlopig helemaal dicht bij Goes... na een ernstig ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid via omleidingsroute U18. Bijna tien voor vijf. Gert goedemiddag. goedemiddag. Het goedemiddag. zou de laatste mooie herfstdag zijn. Wat gaat er veranderen. Nou, wat er gaat veranderen is dat er vanuit het noorden geleidelijk een lage drukgebied dichterbij komt. En dat gaat, uh, ja, morgen gebeurt het eigenlijk al. De fronten die trekken daar morgen over en dat betekent dat er veel bewolking zou zijn. Het kan ook af en toe een beetje regenen, vooral uh, ochtends, maar overdag uh, is het bewolkt, maar... Wellicht af en toe wat zon en af en toe een beetje regen, maar geen grote hoeveelheden in ieder geval. Dus morgen is een echte overgangsdag. Ook qua temperatuur is het nog behoorlijk aangenaam, zo'n 15-16 graden wordt het. Oké. Okay. En dan blijft het zo dat herfst Nou daarna, dan wordt het een stuk kouder. En dan krijgen we ook uh, veel wind. Vooral uh, aan zee kan wel een stormachtige wind komen te staan. Temperaturen gaan naar slechts een graad of twaalf. Vooral uh, donderdag en vrijdag is het dan onstuimig weer. Er kunnen ook buien voorkomen. Ik denk ook dat de meeste trouwens dan in de kustprovincies uh, zullen voorkomen. Omdat het zeewater nog relatief warm is. Helemaal helder. Gerard je dankjewel.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 As long as you're there, there by my side, cause you make my feet like a millionaire. Pionair was dat van een vrolijke bandje uit Londen met een even vrolijke naam, Scouting for Girls. We kennen het uit Zuid-Europa, de overdekte markthal... vol met stalletjes vol fruit, vlees en vis. Over precies een jaar gaat in Rotterdam de Nederlandse variant open. Een prestigieus project met een grote parkeergarage... en ruim 200 appartementen in de overkapping. Maar lopen de marktkooplui, die nu buiten staan... al een beetje warm voor de Rotterdamse markthal? Verslaggever Henrik Willem-Hofs zocht het uit. Ja, de markt op de binnenrotte in Rotterdam. Zo'n 450 kramen staan hier op dinsdag en op zaterdag. En tegen de achtergrond verrijst een enorm gebouw. Een overdekte markthal. Een soort halve cilinder die afgesloten wordt met glas. En daaronder komen de kramen te staan. Permanent overdekt. Met in de zijkanten... Appartementen. Uh, het worden ongeveer 100 uh, kramen die op een vaste plek staan. Het zijn ook vaste kramen. De bouwplaats op met Hans de Jong van Provast. Uh, projectontwikkelaar van de markthal. De buitenmarkten lopen over het algemeen slecht op de meeste plaatsen. Uh, dat komt voor een groot deel omdat het assortiment daar terugloopt. Je mag allerlei spullen niet meer uh, buiten verkopen vanwege hygiëneregels. En binnen mag dat wel. Bananen 1 kilo, appelen 25 kilo. Asperges zo 1.75. Is wat voor u die markthal om naartoe te gaan? Ik denk dat de markt buiten hoort. Ik denk niet dat het voor mij wat wordt. Lekker droog, hè? nooit in de kou. Geef niet. Neem mezelf een kachel mee. De meeste st mensen staan hier al heel lang op de markt. Hè, gewoon. En dit is voor ons gewoon... Uh, ja, twee keer per week gewoon ons uitje gewoon eigenlijk. en ons verdienen natuurlijk. Hè. En dan zeven dagen in de week in de markthal staan... Ja, ik heb echt over nagedacht zelf gewoon, maar ik heb er toch vanaf gezien. En daar heb ik nog niet heel veel maartkooplui gesproken die echt uh, graag naar binnen willen. Hoe kan dat? Ja, het is een heel ander leven. Buiten sta je uh, vijf, zes dagen per week op een andere plek. Hier sta je in principe op dezelfde plek elke dag. Heb je wel genoeg aanbod om hier deze hal te vullen? Ja, we hebben veel belangstelling. En je ziet dat, dat daarbij een deel komt van mensen die uh, nu buiten staan... Maar een groot deel van de belangstellenden komt ook uit, uit een hele andere richting. Meer winkeliers? Uh, bijvoorbeeld Groothandel, die een extra afzetkanaal zoekt voor haar producten. Uh, ja, ik verkoop ook bij natuurlijk. Rob den Dunne staat al 39 jaar op de markt. En als u uw kraam hier uitloopt, dan ziet u hem daar ja, opdoemen, die markthal. Ja, dan zien we de markthal verschijnen. Gigantisch zelfs wordt die. En ja, ik ben daar eigenlijk wel positief over. Maar u zegt wel, die markthal prima... Maar het mag niet ten koste gaan van de markt. Dat gaat nu in wezen wel gebeuren. Hè. Als we gaan zien uh, van op een gegeven moment hoeveel kramen we hebben... Uh, dat wordt uh, dadelijk uh, fors uh, ingeperkt... Uh, ten koste gaan van heel veel plaatsen en heel veel berglegenheid. Maar is dat dan de schuld van de markthal? In rapporten die door de gemeente Rotterdam uh, zijn gemaakt... Uh, staat ook in, wil zo'n markthal echt overleven... dan dient er meer dan een derde van de voetkramen af te gaan. Ja, En dat kan natuurlijk niet waar zijn. De gemeente is bezig met de herinrichting van het terrein buiten. En ik heb begrepen dat er daarom kramen moeten verdwijnen. Maar die hoeven dat heeft niet... niks met de markthal te maken? Nee, die hoeven niet te verdwijnen omdat de markthal hier binnenkomt. Wij zouden ook geen marktkraamhouders willen hebben die gedwongen naar binnen moeten. Dat zou geen goede zaak zijn. Ja, het is een mooi gebouw, ja. Het gebouw op zich is schitterend. Maar wij hebben er niet om gevraagd. Het Rotterdamse commentaar. De gemeente en de marktkooplui zijn nog in gesprek over een aantal kramen op de buitenmarkt. Het grootste huurcontract in de markthal is trouwens niet getekend door iemand van de markt. Maar van de supermarkt. Albert Heijn XL komt tussen de marktvloer en de parkeergarage. Na vijf uur gaan we het hebben over dat incident in Den Haag... met een Russische diplomaat. Jeroen de Jager is in Den Haag en gaat u vertellen wat er is gebeurd. We spreken met iemand die alles weet van internationaal recht. Want wat doe je met een diplomaat die is gearresteerd? Mag niet, zegt Moskou. Oeps. Ga even kijken hoe we dat moeten oplossen. Na vijf uur tot zo. Schade? Welke schade?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 Check abu.nl